Jeroen van Kamp met het NOS-journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, de Euro Breakdown. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore. I overthought Should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain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 En op 26 vinden we Doek de Man met Ocean Drive. 25 is blijven zitten en Bob met Slowdown. 24 dan Five samen met Everjack met Hey. Ariana Grande, interview staat op 23. En op 22 Daps met Angel. Op nummer 21 dan kan je nog volgen. Op nummer 21 Birdie met Keeping Your Head Up. En op nummer 20 Mike Posner met I Took A Pill In de bizza. De nummer 19 is dan in handen van g Easy samen met Bebe en met Me, Myself en I. En op nummer 18 vinden Rochelle met All Night Long...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 I'll live in older No yeah.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 I'm surrounded by clowns and liars Even when I give it all away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 Just one day, watch this man's colorful charade. No one can be just like me anyway. just van uh, Pink Just Like Fire. Zeven weken alweer uh, in de lijst... en pas uh, drie weken eigenlijk uit... Uh, in de Nederlandse bioscopen. Maar toch alweer... Uh, whoop, het is er drie plaatsen gestegen. even zijn toegekomen aan de top tien... Uh, van uh, deze week en die gaan we proberen... compleet te draaien voor je... Over een kleine tien minuten gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. Maar eerst gaan we naar de nummer tien van uh, deze week. Een plaat die zes uh, weken lang uh, in de lijst staat. En uh, maar liefst, um, ja, schrik niet. Eén plaats is gestegen. Euro Breakdown. Dit is Dabs met La La Land. tussen drie en vijf, de grootste hits van Europa met Maurice Mulder. I may be selfish but I take your pain. When you get weak I'll make you strong again.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 De stem van deze John Newman. Samen met Sigala en Na Rogers is dit Give Me Your Love, de nummer 9 van deze week. Drie weken pas in de lijst, en maar liefste is het, even snel rekenen. Hoop gestegen. Vorige week op een 21ste plaats, deze week dus op een 9e. Hij snel door met de plaat die alweer 20 weken lang in de lijst staat. Acht weken is blijven zitten, dit is Ellie Golding. It's a There's something the way you move Something the way you move With you I'm there. Ellie Golding dan de nummer 8 van deze week. Something in the way you move. Hé, hey, het is uh, half... Uh, wat is het? Half 5? Inderdaad, zoals ik het iedere week zeg, de collega's van Radio 538... presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En wij gaan hem even in vogelvlucht een beetje doornemen. We beginnen we met de nummer 40, dat is Rochelle met All Night Long. Op nummer 37 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer van die lijst. En dat is Alvaro Soler met Sofia. Nou, Bob staat er al uh, 10 weken in. Uh, 36 uh, deze week met uh, Slowdown. Catch and Release van Matt Simons op 35 vier plaatsen uh, gezakt. Pink Just Like Fire staat 7 weken in de lijst. Vorige week nog op uh, 22, deze week op een 31ste plaats. Raging van Kygo en Codeline staat op uh, nummer 27 deze week. Coldplay staat er twee weken in nu. Up and Up, vorige week uh, nieuw binnengekomen op 29, deze week op 26.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 De top 10 dan van de Nederlandse top 40. Fifth Harmony met Work From Home op nummer 10. Galantis No Money op nummer 9. The Chainsmokers Don't Let Me Down vinden we op nummer 8. Faisa met Everjack met Hey vinden we dan op nummer 7. Kangs Versus Cooking on Three Burners met This Girl op nummer 6. En Sia met Chief Thrills op nummer 5.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 Daarna meppen de twee er flink op los. Waarbij Justin Bieber tegen de grond wordt gewerkt. Nou, nadat de beveiligers van Bieber uh, in hebben gegeven, krabbelt. Dat is wel een beetje laat overigens, wat de slechte beveiligers heeft hij. Uh, de 22-jarige zanger weer op. En uh, stond hij opnieuw woedend op de man af. Maar uh, wisten de anderen hem uh, te bedaren. Na de vechtpartij is uh, politie niet geweld. Na de afloop verschenen kortstondige posts op de social media met tekst als... Uh, geen schrammetje op deze prachtige jongen en een foto waarop hij zijn vuist bij zijn gezicht hield. Die beelden zijn inmiddels weer verdwenen. Lamont Richmond, de man die ruzie kreeg met Justin Bieber, gaf via Facebook ook een reactie. Die gek liep op mij af. Ik was bij de meisjes en we vroegen alleen of we een foto mochten maken... De rest waar jullie het uh, allemaal over hebben, heb ik niks over te zeggen. Nou, ook uh, die opname, die verdween weer spontaan van de social media. Hoe zou dat nou kunnen? Hé, hey, uh, door met de lijsten, De uh, lijsten kunnen we wel zeggen. De nummer uh, zes uh, gaan we draaien van deze week. The Euro Breakdown. Dat is uh, Charlie Poet met One Call Away. I'm only one call away. I'll be there the same. A man got nothing. ...met uh, One Call Away, de nummer 6 uh, van uh, deze week. Hey, de nummer 5 dan de mooie bent uit de jaren 90. Dit is uh, Red Hot Chili Peppers met Dark Necessity. Vier weken lang uh, in de lijst en uh, vier plaatsen gestegen uh, voor hun... van deze week. Red Hot Chili Peppers met Darknesses is hun nieuwe single. Eindelijk is er weer eentje uitgekomen. Hey, voordat we naar de top 3 van deze week gaan luisteren, heb ik de top 3 voor je van vorige week klaarstaan. Zou je denken van nu al top 3? Wie staat er op nummer 4 dan? Nou, Dua Lipa met B-The-One staat op nummer 4. 18 weken lang in de lijst. Maar die ga ik lekker niet voor je draaien. Die heb je nou al zo vaak gehoord. Volgens mij al 18 keer om precies te zijn. Hé hey, de top 3 van uh, vorige week die uh, zag er zo uit. Nummer 3. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op nummer drie. Doe we lipa met One. Nummer twee, Ariana Grande. Nummer één, Justin Timberlake. Dit is de nummer drie van deze week. Helen Steinfeld, Rock Bottom. Don't speak, just use your too much. Met de DNC hier, FBI van 2016 kan ik wel noemen. Met hun uh, samenwerking. Rock Bottom is dit. Twee plaatsen gestegen in de vierde week hier op uh, ZFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. De nummer drie dus uh, van uh, deze week. DNC samen met Haley Steinfeld. Tijd voor de nummer twee van uh, deze week. Ondertussen alweer dertien uh, weken lang in de lijst. Dit is Ariane Grande. Met Dangerous Woman.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 Despicable Me, uit mijn hoofd. Ja, Despicable Me, die verschrikkelijke ik. En dat is ook een groot succes geworden. Tegenwoordig staat deze plaat dus ook in Nederland op nummer 1. Justin Timberlake was dit met Can't Stop the Feeling. my You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 Can no, only get, can no, only get, they get over me, you know. I know that things can only get better.